Dat de stagebrief erg vaag is. Terwijl dit schriftbeeld daarentegen diep zwart is en heel duidelijk. Wat wou u daarmee zeggen? Als u dit lint op maandag gekocht heeft en in de machine gezet dan. Ah, ik begrijp het. U bedoelt dat de betreffende brief dan nooit vorige week woensdag geschreven kan zijn. U schakelt dan wel de regen uit, Mr. Nutting. Ten slotte heeft dat stukje papier een hele tijd in dat natte gras gelegen. Nee, nee, en... Mr. Cunningham. Toen deze brief geschreven werd, was het lint praktisch versleten. De randen van de letters, hier, kijk maar, staan haarscherp in het papier. Op sommige plaatsen zijn ze er zelfs doorheen gekomen. U hebt gelijk, Mr. Dickens. En wat er nog? Dat betekent dus dat de bewuste brief niet op woensdag... maar lang of kort daarvoor werd getikt. Wat wil u daarmee nou mee bewijzen, Mr. Nutting? Voor het ogenblik niet veel. Het zal niet eenvoudig zijn om uit te maken... wanneer de brief nu werkelijk geschreven is. Wat maakt het nou uit... Maar wanneer meneer Dickens nou die brief precies getikt heeft? Als het Mr. Dickens geweest Daar is. twijfel ik geen ogenblik aan. Dag. Ah. Ach, ik heb u al direct gezegd dat deze samenkomst hier voorkomen larie is. En waarom? Omdat Mr. Dickens de hele feestgeschiedenis alleen maar gebruikt... om de bedenking op een ander af te schuiven. Laten we een tot een vertoning maken. Dan is tenminste ons onze avond niet verknoeid. Wat mij betreft, Mr. Cunningham, nee. Ik kan echt niet van een verknoeide avond spreken. Nee, toch? En hoezo dan niet? Er zijn een paar nieuwe gezichtspunten opgedoken. Wat dan wel? Ja, u moet me niet kwalijk nemen, Mr. Dickens... maar het heeft er alle schijn van dat u steeds meer in de moeilijkheden raakt. Hoe bedoelt u dat? Omdat er een nieuw motief is gevonden dat u nog meer belast. Ik begrijp u niet. Hoe staat u eigenlijk tegenover Mrs. Ramsey? Tegenover Mrs. Ramsey? Ja. Hoe, hoe bedoelt u dat, hoe ik tegenover haar sta? Nou, zoals ik het zeg. Zijn uw betrekkingen tot de vrouw van de vermoorde van bijzonder karakter? Daarmee zou... U willen zeggen dat... Mr. Rems is geen te denken dat u en zijn vrouw... Och, wat een kwatsch. V van wie bent u ineens te weten gekomen dat Ellen daar bang voor was? Hij heeft er met Mr. Stanley vorige week woensdag over gesproken. Heeft Tony Stanley u dat verteld? Een paar minuten geleden, ja. Kom dan. Nou. Uitermate interessant, inderdaad. Mr. Dickens... Ja, en wilt u nou eindelijk eens een keer... u liever niets, Mr. Dickens. Het zou uw toestand alleen maar verergeren. Ja, maar... Mr. Cunningham, wilt u zo vriendelijk zijn om Mr. Dickens weer mee te nemen? En te vragen of Mrs. Ramsey een ogenblik tijd voor me heeft. Komt er orde, meneer de Dan ja, lopen jullie nou ineens allemaal met molentjes. Nee, het willen bij mij niet in dat hij het gedaan heeft. Maar ja... U wilde me spreken, inspecteur? Uh, graag, Mr. Samsey. Het spijt me dat ik u een vraag moet stellen die u misschien zal kwetsen, maar ik, ik zal het kort maken. In welke verhouding staat u tot Mr. Dickens? Wat bedoelt u daarmee? Ben ik niet duidelijk genoeg geweest? Verhouding? Dat klinkt een beetje alsof. Ja? We zijn goede bekenden. Zijn vrouw is een schoolvriendin van me. Dat wist ik, ja. Ik mag hem graag, als u dat bedoelt. Maar waarom vraagt u dat in hemelsnaam? Omdat het belangrijk is, Mrs. Ramsey. Ja. Eerlijk gezegd... Ik ben... Ik ben een beetje verliefd op hem. Maar wie gaat dat wat aan? Niemand. Zeker de politie niet. Als Mr. Dickens er niet van werd verdacht... dat hij uw man gedood zou hebben... dan was dat inderdaad zo... Maar nu de kaarten eenmaal zo op tafel liggen... Ach, kom nou toch, inspecteur. Dat is toch waanzin. Ed, ik bedoel... Mr. Dickens weet niet eens dat ik... Begrijpt u me goed, inspecteur? De liefde komt in dit geval alleen maar van één kant. Hij heeft er helemaal geen weet van. Ik zou me doodschamen als hij erachter kwam. U was niet erg gelukkig in uw huwelijk, wel? Nee. Dank u wel, Mr. Ramsey. U kunt naar huis gaan. Zou u dat ook aan de anderen willen zeggen? Goedenacht. Zou Jolien zo goed willen zijn om Mrs. Dickens te vragen... om even hier te komen? Arme, arme Mr. Dickens. Uh, Mrs. Dickens. Het spijt me werkelijk dat ik u deze afschuwelijke avond moest bezorgen... maar ik hoopte van ganse harte dat het bewijs voor de onschuld van uw man... het resultaat van zou zijn. Jammer genoeg is dat niet het geval... Integendeel. Hoe bedoelt u, in tegendeel... Omdat er nu ook nog een tweede motief is opgedoken dat tegen hem schijnt te pleiten. En welk motief zou dat dan moeten zijn? Ik ben bang dat de officier, als chantage niet te bewijzen valt... zijn aanklacht op het motief jaloezie zou baseren, om het zo maar eens te zeggen. Jaloezie. Hé, hey, oh, hey.